Als de dag van toen, haal ik van jou, misschien rechter en bewuste straat. Want toch steeds weer is een dag zonder haar een verloren dag, een stil verlangen naar weer een dag als toen, maar op zijn ze zij. Hier met mijn leven staan en zij. En wat, wat er ook gebeuren, maar ik haal nog meer van jou.